9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. John Eubank heeft zijn koningslied teruggetrokken. Hij is de persoonlijke kritiek die over hem is uitgestort helemaal zat, schrijft hij op Facebook. Die kritiek begon meteen nadat het nummer vrijdagochtend bekend was geworden. Na zojuist de zoveelste nageboorte op mijn Twitter-account te hebben geblokt, ben ik er dan echt helemaal klaar mee, schrijft Eubank.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 In Rome hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de herverkiezing van de Italiaanse president Napolitano. De 87-jarige Napolitano stelde zich herkiesbaar nadat in vijf stemrondes nog geen nieuwe president was gekozen. Politicus Beppe Grillo noemt de herverkiezing een staatsgreep. En de vermiste motoragent van het Groningse politiekorps is terecht. Hij heeft gistermiddag met zijn familie gebeld en is naar huis gegaan, heeft de politie bekendgemaakt. De agent was sinds woensdag vermist. Het is niet duidelijk waar de man van 49 de afgelopen dagen heeft gezeten. Hij had zijn dienstpitool en mobiele telefoon op het bureau achtergelaten. Het weer? Weinig wind en geregeld zon, vooral in het westen. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De eerste volledig duurzame eilanden ter wereld. Kleren en rivieren vol gif. En waarom mieren goed zijn voor je tuin. Dit is de tweede uur van Vroege Vogels. <tieden> <tieden> maar eerst, is het is even tijd om een blik te werpen in de nestkasten van Big Broeder... Onze bigbroeders zijn lekker op stoom voor de webcams. Er wordt druk genesteld, gepaard, gelegd, gemoederd. Maar hoe zit het eigenlijk met de vogels die we nog niet zien? De gierzwaluw en de gekraagde roodstaart. Nou, de eerste gierzwaluwen zijn vorige week vrijdag al gesignaleerd in Nederland. En zodoende zijn de camera's in de Oranjekerk in Amsterdam inmiddels aangezet. En zodra er iets te zien is, komt hij online. Hij is nog niet online. Nee, ja, Meno, je ik zit nog te peuteren hier op onze laptop. Op de, maar laptop maar ik, maar... Hey, de camera's zijn online, maar er is nog niks in de kast. Er is nog niks uh, te zien. En ook uh, de eerste gekraagde roodstaarten die druppelen al ons land binnen. Dus ook dat is een kwestie van tijd. Uh, steenuilen zijn natuurlijk wel te zien. Ja, het, het leek even mis te gaan bij de steenuilen. Terwijl juist zij de afgelopen jaren een succes... Nummer waren uh, het mannetje was verdwenen. Ja. Het vrouwtje zat als een eenzame single uh, klagend op dat plankje. Ja. Alleen mannetjes vanuit het bom. ijs eten, zielige ja. liedjes luisteren. Alleen mannetjes in het donker uh, terug te, te koeren, uh, maar dat waren weer mannetjes die al een vrouwtje hadden. Uh, dus die kwamen niet opdagen in die kast. Uh, maar er is nu een echte nieuwe man tentoonstelling verschenen en er is zelfs al gepaard voor de camera. Dus hoop doet leven. En de oehoe-uilskuikens uh, in Groeven ja, die groeien met de dag. Ze hebben al duidelijk een soort boevenmaskertje gekregen. Ze beginnen langzaam maar zeker hun, hun zullige look uh, in te ruilen... voor een meer strenger oehoe-uiterlijk. En de torenvalken die zijn druk, be druk bezig met een nestkuiltje. Er is nog geen ei, dat heb ik net al wel even gecheckt. Dat is er nog steeds niet, maar het heeft er alle schijn van... dat dat binnenkort gaat uh, gebeuren. En de slechtvalk die ligt, wat dat betreft, beter op je schema. Die heeft nu drie eieren en het uh, nou, paardje is vlijtig aan het broeden. Ja, op beleefde lente wordt uitgelegd waar die naam uh, slechtvalk vandaan komt. In het Engels heet die slide falcon. Um, wat staat voor glad, met grond gelijk gemaakt. Deze roofvogel duikt met zo'n enorme vaart op zijn prooi dat hij ja, zeg maar meteen uh, geslecht wordt. En daarnaast betekende slecht vroeger ook gewoon in de zin van alledaags. De slechtvalk is dus niet slecht, het is een hele goede valk. Maar hij is gewoon. <Zoog> speelde van de Russische komponist Moritz Moskowski La Jongleuse. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Midden in het Groene Hart in de Kaderlanden... zijn deze week de eerste broedende grutto's gezien. En de eerste kuikens... Worden nou zo'n beetje, nou, begin mei verwacht. Dat, ik vind, dat vind ik altijd het, het, het... Voor mij is dat het begin van de... Grutto-kuikens? Het begin van het jaar. Uh, ja, grutto's en dan kuikens erbij en dat geluid. Ik vind dat fantastisch. Um, volgens de eilig van Arnold van Vliet... zijn de komende week de eerste broedende sperwers... blauwe kiekendieven en zwartkoppen te zien. Nou, de fenolene is al flink vol. 035 6711 338, met veel echte eerstelingen. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. In het Essink uit Kokange. Een heel bijzondere waarneming had ik deze week in de tuin. Dat in de oeverrand van de Grote Vijver, hier vlak voor mijn raam, eh, liep een wit gat. Die liep wat te pikken en wat te baden. Nou, dat was ontzettend leuk. Jan Waan in Noordwijkerhout. Daar zag ik voor het eerst rond het Oosterdeunsemeer in Noordwijkerhout weer de nachtegaal. Peter Houtman van de Roudonk in Es bij Den Bosch. Afgelopen maanden voor het eerst. De bloeiende pinksterbloem gezien. Marjan Stapel uit Breda, in mijn moestuin, aan de Lange Dijk. Daar uh, heb ik de volgende vlinders gezien. Citroenvlinder, dagpauwoog, Gaker Aurelia. En er waren twee staartmeesjes drukdoende met hun nestje te maken. Piet Steenbakkers, zondagavond half negen. Uh, in naarde de eerste Gierswaluwe gezien. Twee stuks, later nog een derde. Geluidloos, maar onmiskenbaar hier gierzwaluwe. Marijke Broezart uit Huizen, lopend in de landgoederen bij Schapenland, daar richting Schapenburg, boven een vijvertje, twee kleine vleermuisjes. Peter de uit Tilburg, vrijdag stonden de eerste bosuilen op uitvliegen. 300 meter van mijn huis vandaan. To die Vroom, Groningen. Ik heb vanmorgen drie keer langs het rijdiep naar mijn werk fietsend... de zwarte-roodstaart gehoord. Bertus van de Kolk van de IVM-tuin in Reden. De boomklevers, hier ook wel blauwspechten genoemd... zijn nu volop aan het nestelen. Ze bouwen in de nestkast het nest met schilvers van de Schors van de grove den. Co-visser Nijverdal. De bonte vliegenvanger is weer aangekomen. Een rood bosje probeert hem weg te jagen... Maar de vliegenvanger heeft weer belangstelling voor hetzelfde kastje als van vorig jaar. Nels Noorlander in Klaaswaal. Alles knalt opeens de grond uit. Vooral het onkruid. Dus per direct heb ik genoeg kunnen oogsten voor de eerste brandnetelsoep. En tussen de brandnetels bloeit eindelijk de hondstraf. En dat is bijna een maand later dan vorig jaar. Jan Wagemans uit Milsbeek, Noord-Limburg. Op maandag heb ik voor het eerst een koekoek gehoord. En dan heb ik er nog twee. Nou? Um, iedereen die nu buiten komt, die zal toch ook wel kunnen horen de veldleverikken. Mm -hmm. Want uh, gisteren hier op de hei... Dan heb in, ik ook al gehoord, ja. Vla ja, nou, ik ook. Ja? Uh, oh, sorry. Gelijk, Viga, ja. Of, ja, maar ook al gehoord. <laughs> Want wij waren van nee, nee de week... ik beaamde gewoon ja, wat jij zei. Nee, we waren van de week aan het draaien uh, voor Vroege Volgens Televisie op de Sallandse Heuvelrug. Waar we korhoenders aan het filmen. Uh, uh, hebben we ook gefilmd, kunt u allemaal zien. Uh, aanstaande dinsdagavond tien voor half acht op Nederland 2. Voor Volgens TV. Heel veel veldleverikken. En hier bij het Naar de Meer, Hiernaast staat een botenhuis. En daar zie je nu ontzettend veel boeren, zwaluwen in en uitvliegen Het zijn geen eerstelingen, maar ik, ik, ik meld ze toch. Ik, de microfoon staat toch open. Dus ik roep ja. het gewoon. Ik vind... <laughs> je bent er nu toch? Ja, ik ben er nu toch. <laughs> Goed, uh, mocht u ook Moerenswaliwe uh, zien? Nou ja, die hebben we nu inmiddels gebeld. Maar andere eerstelingen, blijf bellen, die vele 035 6711 338. Het eerste deel, het Spiritoso uit het fluitconcert in... Nee, was het nou een fluitconcert? Ja. Was het muziek Ja, acht? een fluit In Gregoré. Van de Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi was dit. Welkom in tuinreservaten.nl ja, en welkom bij de wereld der, de wereld der mieren. mieren daar weet jij zijn, alles van, Daar he, weet zo? ik alles van. Mieren zijn niet populair, vooral als je ze in huis hebt. <laughs> maar um, je kan er maar beter veel hebben in je tuin, want het zijn handige hulpjes. Ze maken bijvoorbeeld de bodem luchtig en bestrijden onkruid. En ze zijn leuk om naar te kijken. Buiten tenminste. Niet binnen. Niet om, op je aanrecht. Niet op je aanrecht, want in de mierenkolonie gebeurt altijd wel wat. Bioloog Peter Boer uit Bergen is, in tegenstelling tot Menlobentveld, gek op mieren. Hij doet er dan ook alles aan om het ze naar de zin te maken. Jeanette Paramoor zoekt hem op en is benieuwd hoe dat eruit ziet. Een echte mierentuin. Nou ja, mierentuin. Mijn tuin zit gewoon vol met mieren. Neem nou dit grasveldje. Het is maar een heel klein grasveldje. Je ziet er niks van. Je ziet nergens een mier. En toch zit dit grasveldje vol met mierennesten. Mierennesten zelf. Mierennesten, ja, de gele Weide meer. Die gele Weide meer uh, melken luizen, zoals vele mieren dat doen. Maar dit zijn wortelluizen. Dus op de grasworteltjes daar zitten allemaal luizen, die drinken van, uh, van, de, van de sappen die uh, in die graswortel zitten. En die gele weidemieren, die melken ze weer. Mm -hmm. En die halen daar het, het honingdauw, zoals je dat al noemt, halen ze daaruit. En dat geven ze als voedsel aan alle mieren die in het, in het nest zitten. Dus iedereen die een grasveld heeft, die heeft ook die gele weidemieren? De kans is heel groot dat ze gele weidemieren hebben. En wat hebben ze nog meer meestal? De meest voorkomende, dat is de gewone wegmier... En dan kan er ook nog een andere zitten, dat is de zwarte zaadmeer. Die zitten meer onder de steentjes en zo, die zijn wat kleiner. Nou, daar hoef je dus niks voor te doen. Maar als je dan heel graag meer soorten wil hebben, meer meren, dan kan je dingen doen, hè? Ja, nou, je kan sowieso een, proberen om een rotstuintje aan te leggen. Stenen die warm op mm. en onder die stenen... daar is dan min of meer constant milieu van temperatuur en vochtigheid... Mieren houden daarvan, dus stenen, dat vinden ze prachtig. Zullen we even gaan kijken naar je rotstuin? Uh, we kunnen hier al kijken, het is een heel kleintje. Ja. En dan uh, kunnen we met, gaan we meteen wat oplichten. En wat zien we? Hele kleine kriebelende miertjes, zie je. Wacht even, even op mijn knieën. Oh ja. Dat zijn uh, zwarte zaadmieren. Mm -hmm. Ze zijn heel traag en dat yeah. komt door de temperatuur. Ja, het is wel want, een beetje koud, hè? En uh, hier zitten ze allemaal met z'n allen lekker dicht bij elkaar. En je ziet de gaatjes in de grond. En die graven ze steeds verder uit. En dan uh, komt het zand omhoog, zelfs een steen komt omhoog. Al dat zand wat uh, verplaatst wordt, dat zorgt voor drainage in de grond. En voor zuurstof bij de wortels, want die gras, dat gras heeft er helemaal geen last van, hoor. Mm -hmm. Dan moet het al, uh, al heel gek worden. Ik zie daar ja. een soort van uh, ja, wigwam staan. Is dat ook voor de meren? De, de wigwam, dat is voor de kleinkinderen. Oh. <laughs> okay, nou ja, dat ja. had toch gekund. <laughs> nou, die, die gele weidenmeer, die kunnen we misschien ook zien. Ja. Maar dan moeten we in het gras graven. Maar ik denk dat ze hier onder de steen ook wel zitten. Ja, zie je? Al die gele... Miertjes, Dat zijn gele weidenmieren. Weet je dat ik die nou nog nooit heb gezien? Nee, dat komt omdat ze nooit boven de grond komen. En ik zie daar nog iets wits ook. Ze zijn echt geelachtig, hè? En dat witte, dat zijn pissebetjes. En die pissebetjes, die leven uitsluitend in mierennesten. Oh. Zie je die witte, hele kleine witte pissebetjes? Mm -hmm. En die noemen ze mierpissebet. Die zijn blind. En ze leven van het afval... Wat mieren weer achterlaten, waar mieren niks mee doen. Steen weer even terug. Nou, dit zijn er al twee, hè, die we hebben dit gezien. Dit zijn er al twee. De wegmier, die toen ik hier kwam wonen... Toen was hier allemaal wegmieren, overal wegmieren. Maar die zijn bijna helemaal verdwenen. En dat komt door die hele kleine zwarte zaadmieren die we net hebben gezien. Die hebben ze weggejaagd. Die kleintjes? Ja. De zwarte zaadmieren hebben een angel. Ze zijn kleiner, die wegmier is groter, maar die wegmier heeft geen angel. Die heeft alleen maar kaken. Dus op een of andere manier, en ik weet nog niet precies hoe... weet hij ze te verdringen. Ik denk dat het komt door een hele grote hoeveelheid. Ze zijn met nog meer dan wegmieren. Maar voor tuinliefhebbers heeft het een groot voordeel. Want die wegmieren die werken een heleboel zand omhoog... en tegels gaan verzakken en al dat soort dingen meer... Die zwarte zaadmieren, daar zal je dat probleem nooit bij hebben. Mensen willen ook wel het mieren bestrijden. Ja, het dat... huisinkomen, bijvoorbeeld. Ja, maar als je nou die zwarte zaadmier bij het huis hebt... en je gaat mieren bestrijden, dan bestrijd je ook die zwarte zaadmieren. Dat moet je juist niet hebben. Als je zwarte zaadmieren hebt, heb je geen wegmieren. Ja. Nee, als uh, mieren eenmaal binnenkomen, dat is bijna altijd alleen in het voorjaar... dan hebben mieren hebben honger. Dus ze gaan werkelijk alle kanten op om voedsel te zoeken. Mm -hmm. Als ze ergens voedsel vinden, dan geven ze het aan elkaar door. En dan leggen ze nog een geurspoortje ook. En dan zeggen ze, jongens, dag en nacht kun je mij volgen? Want ik heb een geurspoor gelegd. En waar gaan ze dan heen? Oh, vandaar dat ze altijd in zo'n kolonne elkaar ja. aanlopen. En dat ja. kan dan het keukenkastje zijn, het afvalemmertje. Het kan zelfs een, een plant in de kamer zijn die heel veel honing maakt. Ja. Of een plant met luizen in de kamer. Dus zo snel mogelijk moet je ze weg zien te houden. En als het hardnekkig is, dan kan je nog het geurspoor wegboenen. Gewoon met een beetje afwasmiddel. Want dan raken ze de kluts kwijt. Dan weten ze niet meer welke kant ze op moeten lopen. In 9 van de 10 gevallen ben je dan al van ze af. Ik zie hier een boom. Daar heb je wat bakstenen tegenaan gestapeld. Is dat wel voor de mieren? Ja, dat is ook voor de mieren. Nee? Ja, ja. Voor welke? Nou, in dit geval is het ook voor de wegmieren, maar er zijn ook andere mieren die ervan houden, maar die heb ik nog niet. Die kan ik er wel proberen uit te zetten, maar nou, die komen waarschijnlijk uit zichzelf ook wel. Ja. En wat ook heel mooi zou zijn, dat is als je een, een flink kaal stuk zand hebt met hier en daar een heidepolletje en zo. Dan heb je kans op een aantal steekmiersoorten en dat is, dat is ook best leuk. En die zijn klinkt bovengronds enig. ook actief. En die zijn rood, dus die vallen nog op op dat witte zand. Hey, en achter je liggen allemaal uh, stukken boomstronk? Ja, daar zit de behaarde slankmier op. Dat is een heel klein miertje. Mm -hmm. En die heeft maar hele kleine ruimte nodig. Maar die moet wel dood hout hebben. Die zit nooit in de grond. Ook niet onder stenen. Nee. Maar goed, die zijn er even niet nu. Nee, die krijgen we nu niet te zien. Nee. Bovendien, voor een heleboel mieren moet je geluk hebben. Want ik heb daar een nestje met drentelmieren. Ook heel slank, maar die zijn alleen s'nachts actief. Oh, wacht even, deze kan ik ook nog. Dus als je nou echt een mierentuin zou willen hebben... dan zou ik er toch voor zorgen om niet al te veel planten te hebben... En dan moet je ervoor zorgen dat de grond lekker arm is... want anders gaat het onkruid welig tieren en dat wil je ook niet. Bovendien, als je veel plant hebt, is de bodem kouder van temperatuur... en ze houden juist van warmte. Dus als je een beetje een grote hoop zand hebt... en je zorgt ervoor dat daar hier en daar een steen ligt en zo... of een stuk doodhout, nou, dan krijg je die mieren ook wel te zien. Als het dan lekker weer is, pak je er een stoel bij... Dan ga je lekker zitten kijken wat ze allemaal doen, wat ze allemaal aanslepen. Uh, dat ze ruzie met elkaar maken, want dat komt ook wel voor. Dat ze besluiten om te gaan verhuizen, dat kan je ook zien. En dan zie, je, dan zie je de ene meer de andere meer oppakken en zeggen, kom op, we gaan verhuizen. En dan zegt hij, ja, maar ik wil niet. Ja, maar kom op, ga mee. En dan wordt hij ergens neergelaten. Dat is gewoon een hele soapserie aan je voeten. Ja, een hele... Ja, <laughs> ja precies, ja. Een stukje was dit uit de Piano Suite en Vakance van de Franse componist ja. Deoda de Severa. Ja, zit je nou ter, door me heen? Nou, nee, maar terwijl jij die muziek voorleest, zit je ja? hier ook even met op onze laptop naar de andere, want we hebben het net natuurlijk over de broedende vogels van Big Brother gehad, maar naar de andere webcams uh, te kijken. Mm -hmm. uh, bij de B... Er is ook een Bevercam, daar is nu niet zo heel veel te zien. en Ook op onze eigen eekhoorncam niet. Maar bij de Vossen, volgt de Vos.nl, zijn nu de jonge vosjes voor de camera. Maar binnen of buiten? zien. De binnen, de binnencamera. Zitten ze een beetje voor de camera te, te snuffelen. Schoten, ah, heel, hè? heel erg leuk. Dit is het Voegenvogels nieuwsoverzicht. En dit is het geluid van de. Bonte vliegenvanger. Volgens die wat later terugkomen in ons land... zoals de bonte vliegenvangers, die hebben geluk. Door het koude voorjaar zijn de rupsen ook later... dus is het voedselaanbod groot genoeg voor ze. Maar dat is jarenlang anders geweest. Dankzij de klimaatverandering is de temperatuur de afgelopen 25 jaar... 3,5 graad gestegen. Waardoor de rupse piek eerder op gang kwam. En de vliegenvanger steeds net te laat was om voldoende voedsel te vinden. Het lijkt erop dat de vogel zich aanpast. En nu eerder in Nederland aankomt dan voorheen. Volgens Christian Bot, bioloog aan de Universiteit Groningen. Kan de koude lente deze week beginnende. Uh, kan de koude lente deze beginnende aanpassing van de vliegenvanger weer jaren terugdraaien? En wat we hebben gezien is dat die vliegenvangers. toch steeds eerder terugkomen. En uh, we hebben goede aanwijzingen dat dat een evolutionaire verandering is. En we denken nu dat als het nu zo heel erg koud is in het voorjaar... dat die vroege genen, dus die vogels die geprogrammeerd zijn om vroeg aan te komen... dat die slecht overleven, waardoor die misschien weer verloren gaan... waardoor het de evolutie weer terug kan draaien. Kijk, evolutie is een verandering in hoeveel vroege en hoeveel late genen je hebt in een populatie... Heel simpel gezegd. En als je nu zeg maar, veel van die vogels met je vroege genen doodgaan, is het zo dat uh, dat weer een tijdje duurt... voordat je weer op hetzelfde niveau bent als we waren. Misschien een paar jaar. En dat hangt er een beetje vanaf hoe het de komende jaren wordt. Nieuwe natuur. De wolf rukt op. Onlangs is bij de Duitse plaats Meppe... 15 kilometer over de grens bij Emmen, een wolf gezien. Het rooflier liep rond op een militair oefenterrein... en is op beeld vastgelegd door een cameraval... Volgens natuurorganisaties kan het niet lang meer duren voordat de wolf weer terug is in Nederland. In 2011 zou al een wolf gezien zijn in de buurt van Duiven bij Arnhem. Echt hard bewijs was daar toen niet voor. De laatste keer dat er met zekerheid een wolf gezien is in Nederland was in 1897. Een bericht voor de vissers. Deze week kwam een groot rapport uit van onder andere Nios en Imaris... over de effecten van de mosselzaadvisserij op de natuur in de Waddenzee. Na de publicatie van het rapport ontstond verwarring over de conclusie. Zo stond in verschillende kranten dat de natuur nauwelijks zou lijden onder de mosselzaadvisserij. Dat ligt volgens de onderzoekers van Nios en Imaris veel genuanceerder. Al lijkt de impact op korte termijn wel beperkt. Aanleiding van de zesjarige studie is de jarenlange strijd tussen mosselvissers en natuurorganisaties. Die is inmiddels beslecht met de afspraak dat de mosselzaadvisserij per 2020 afgelopen moet zijn. Maar is die stopzetting nou nog wel nodig? We vragen het aan professor Han Lindeboom van Imaris. Ja hoor, dat is absoluut nog wel nodig. Want waar dat rapport op wijst, dat is in feite toch de korte termijn. En dan blijkt dat op de korte termijn is, is er weinig verschil. Maar we praten over de Waddenzee, een prachtig natuurgebied. En uh, ja, dan moet je natuurlijk ook wel naar de lange termijn kijken. En uh, ja, als je mosselbanken langer laat liggen... dan krijgt de biodiversiteit het aantal beesten wat erop zit... krijgt toch de kans om, om nog verder uit te groeien. En om echt een, een goede levensgemeenschap op een oude mosselbank te worden. En ja, dat moet je niet voortdurend wegvissen. Maar dat onderzoek duurde toch zes jaar? Ja, maar dat is nog niet lang genoeg om, om daar echt uh, een, een definitief beeld over de lange termijn effecten op, op echte natuurlijke mosselbanken te krijgen. En dat betekent toch dat je eigenlijk moet zeggen van we moeten een paar gebieden in de Waddenzee met rust laten. Dan moeten natuurlijke banken kunnen ontstaan die daar lang liggen. En dan kun je ook, als je dat wilt, onderzoek aan doen, kijken wat er komt, wat daar groeit. Je kunt niet uit dit onderzoek concluderen van nou het is toch allemaal wel hetzelfde, dus haal ze maar weer. Aanstaande woensdag praat de Tweede Kamer over de mosselvangst. Dieren in het nieuws. Afgelopen maand maart was een topmaand wat bruinvissen betreft. Nog nooit zijn er zoveel gezien voor de Nederlandse kust. Op meerdere dagen zijn bij Den Helder meer dan 100 bruinvissen geteld. En op één dag zelfs 126 stuks. En dat is een record. Goed nieuws, maar minder leuk is het dat er ook meer dode bruinvissen worden gevonden. Volgens Naturalis zijn er in maart 101 bruinvissen aangespoeld, voornamelijk in de Zeeuwse Delta bijna twee keer zoveel als gemiddeld. Mogelijke oorzaak is de oostenwind, waar we vorige maand veel mee te maken hadden. Waarschijnlijk zijn er door de sterke onderstroom, die bij aflandige wind ontstaat, extra veel dode bruinvissen op de kust terecht te komen. Een onderzoek. Het is altijd de gans die de schuld krijgt bij schade aan landbouwgewassen. Maar dat is onterecht, zegt het Faunafonds. De instantie die vergoedingen uitkeert aan boeren. Soorten als de zwarte kraai, kou, houtdeuf en konijn richten minstens zoveel schade aan. Onderzoeksbureau CLM rekenen in opdracht van het Faunafonds uit om hoeveel geld het eigenlijk gaat. 96 miljoen euro is de schatting. Dat is ongeveer 2% van de productieopbrengst. De gans blijkt zelfs voor een kleine meeropbrengst van granen te zorgen... door de bodem licht om te woelen. Waarom ze dan toch die slechte naam hebben? Omdat ze zelden alleen komen, maar met hele zwermen. En daar worden boeren niet blij van. Een ontdekking. In een bos in Oostvoorne is onlangs per toeval... een nieuwe paddenstoelensoort ontdekt. Op de keutels van een ree. De poep lag uh, op een hoopje vochtige bladeren. en De piepkleine, geel-oranje gekleurde sterretjes die op de keutels werden gevonden, zijn zogenoemde borstelbekertjes. Deze Laciobolus, macrotrigus, is ook nog nieuw voor Nederland. Overigens werd er op de drol nog een andere bijzondere zwam ontdekt met de prachtige naam het hertemest spikkelschijfje. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Relicario was dit uh, van de Spanjaard José Padilla Sánchez. En uh, het was een uitvoering door het salonorkest Trocadero. Hoe maak je de energievoorziening van een compleet eiland 100% duurzaam? Op Tesla wordt er hard aan gewerkt. Voor 2020 wil het eiland eigenlijk alle stroomkabels en gasleidingen bij Den Helden laten stoppen. Maar ook in Indonesië wordt gewerkt aan een 100% duurzaam eiland. Met behulp van ontwikkelingsorganisatie Hivos moet het eiland Sumba gaan draaien op biomassa zon- en waterkracht. Ecomatser's van Hivos is op bezoek gegaan op Tessel om te zien hoe de ambities daar worden gerealiseerd. Samen met verslaggever Rob Buiter zag hij hoe het dak van strandpaviljoen Paal 9 al is veranderd in een tapijt van zonnepanelen. Aan deze kant zien we ze al liggen, in een, jaar. een ja. mooie, mooi dak vol zonnepanelen. Ja. ja, prachtige zonnepanelen. Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe tweede generatie, die leveren meer op. Dus ja, dan heb je, wat dit het ware, nieuwe Duitse panelen. Dus in november stormde het, toen woei gelijk eentje af. Ja. En dus we testen hier enorm veel van dit soort apparatuur. Voor, uh, en iedereen is er heel blij mee. Ja, onder we... de testersomstandigheden ja, ja, ja, ja, ja, ja. hebben ze wel wat te verduren. Ja, hebben, ja hetzelfde. Zou ik maar zeggen. We hebben twee elektrische auto's. Die zijn ook uh, voor de producenten heel interessant om te testen hier in deze omstandigheden. Met uh, wind en wind, zout en zand. En met name zout je zijn hele zware invloeden de laadpaal die verderop maar je verder op Hier op de parkeerplaats heb je net ja. ook uh, zo'n paal staan oh, dat paal mensen staan. die met ja. een elektrische auto naar Tesla komen die kunnen hier even aanbreken ja, die ging die ging onmiddellijk stuk <laughs> ja. maar dat is heel goed zou ik maar zeggen om, om, om dat mee te maken en wordt hij dan gerepareerd en wie gaat hem repareren en waarom wordt hij gerepareerd en je kan allemaal van alles en nog wat bedenken op een tekentafel maar in de praktijk uh, blijkt het heel anders. En deze praktijk is nogal, uh, ja, de natuur is hier nogal uh, grillig. Aan de oostkant van het uh, paviljoen heb je ook nog zonnepanelen liggen. Ben, ja. je, ben je nou helemaal zelfvoorzienend? Kan je al je vriezers en je frituren en allemaal uh, draaien op, uh, op zonne-energie? Op een uh, rustige dag in de winter, dan lukt dat. Uh, zomers, dan is het hier zo druk en dan gebeurt er hier zoveel. Dan, dan moeten die Vriezers zo hard werken. Met al die ijsjes. Met al die ijsjes en dan, al dan ben je nog je net niet zelfvoorzienend. Nee, dan ben je niet zelfvoorzienend. Nee, nee, nee, nee. nee.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 Ja, het eiland Sumba in Indonesië. Inderdaad, een heel ander eiland. Heel ver weg sowieso. Je bent hier met de boot zo op Texel. Daar is het een, een entvaren vanaf Bali, twee dagen. Uh, een arm eiland en met een heel andere problematiek. Maar ook met dezelfde ambitie als hier op Texel... om uh, 100% duurzame energievoorziening te realiseren. Maar waar Tessel dus uh, van bovenaf uh, de oude energie helemaal moet omzetten naar duurzaam... moeten jullie op Sumba waarschijnlijk helemaal vanaf, vanaf scratch het duurzaam opzetten.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 Nou, een deel is natuurlijk heel anders. Mensen zoeken maar koken op houtvuur. Heel schadelijk door de rook die vrouwen in bijvoorbeeld. Dat vervangen door biogas, dus koken op uh, mest. Dat is heel anders, dat hebben we op Tessa natuurlijk niet.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 Voor een volgende stap in Tessel duurzaam. Wat zit erin? Ja, er zit een, uh, een armatuur in voor openbare verlichting, een, zeg maar een straatlantaarn, maar dan zonder de paal. Uh, en uh, nou, we hebben hier een fantastisch project. Laten we eens, kijken. Nou, eens even even kijken. Voorzichtig, dat, dat hij uh, niet uh, de doos kan. Het zijn, uh, niet van de paal waard. Uh, we, we zijn al vijf jaar bezig met een project om heel Tessel dus de openbare verlichting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 met uh, led kunnen we die nachtelijke duisternis uh, nog vergroten ook. Geen lichtvervuiling meer op plaatsen waar je dat niet wilt. Maar het wordt ook nog eens een keer veiliger. Dat is nog mooier. En het allermooiste is dat we alles duurzaam gaan opwekken ook. Met behulp van uh, zonnepanelen. Dus de, de verlichting daar uh, besparen we zo'n 60% uh, energie op. Uh, en daarnaast wordt de resterende energie groen opgewekt. Hier op het eiland. En dat is de eerste gemeente in Nederland die, misschien wel op de hele wereld laten we dat maar gewoon zeggen, die volledige duurzame openbaar verlichting heeft. Nou, daar zijn we wel heel erg trots op dat dat is gelukt. Ja, Eko Matser, jullie gaan binnenkort op expeditie ook weer naar Zumba om te kijken hoe de stand van zaken daar is. Ik zeg, neem ook een paar mooie ledlampen mee.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 René is er klaar voor. U hoorde het Eco Matsar zeggen: Hivos gaat later dit jaar op expeditie naar Sumba en nodigt daarvoor vrijwilligers uit. Kijk op onze site hoe je kunt deelnemen aan expeditie Sumba. vroegevogels.vara.nl Van de CD Music of the 20s, 30s en 40s. Het studioorkest online van Alan Moorehouse speelde Jelly's Blues in de stijl van de Amerikaanse jazzpianist en componist Ferdinand Jellyroll Morton. Dat veel van onze kleding onder soms embarmelijke omstandigheden of door kleine kinderhandjes in elkaar wordt gezet, is bekend. Maar wist u dat er in de kleding die u draagt ook gif zit. Ja, deze week werd duidelijk dat de Amerikaanse kledingreus Gap... bij de productie in Indonesië schadelijke chemicaliën gebruikt... die het bedrijf vervolgens in de rivier dumpt, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. En dit voorbeeld staat niet alleen. Ilse Smit, campagneleider, giftige stoffen, Greenpeace. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze week bracht jullie een, een rapport uit over Gap in Indonesië... Ja, klopt. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben daar uh, uh, gekeken naar de textielindustrie. Uh, bij een uh, rivier dat uh, een van de meest vervuilde rivieren ter wereld is. Uh, de Sitanum. dat is op West Java. Uh, daar wordt heel veel heel kleding uh, gemaakt en uh, ook heel, heel veel geverfd. En bij een van die uh, fabrieken hebben we uh, watermonsters genomen. En nou ja, daar bleek echt een, een cocktail aan giftige stoffen in te zitten. En, uh, en een van de monsters was zo basisch dat het uh, nou ja, dat dus een pH-waarde van 14 had, dat het echt bijtend is. En dat wordt gewoon zo in de rivier geloosd. En, en niet alleen in de rivier geloosd, maar het zit natuurlijk ook in die kleding dan, die je draagt van dat merk. Inderdaad, uit, uit een ander onderzoek blijkt dat als je hè, hier kleding koopt... Uh, dat in uh, 60% van de uh, kledingstukken nonifenol zit. Nou, dat is ook een, uh, een giftige stof dat als je het wast... ook hier in het water terechtkomt en heel moeilijk uit te zuiveren is. Deze stof werd ook gevonden uh, in die watermonsters in Indonesië. En ja. dat nonifenol, waarom zit dat in die kleding? Wat doet dat? <sweak> nou ja, als, je, uh, uh, uh, als je textiel verft, uh, dan moet die verf op de uh, textiel blijven zitten. Nou, dat, daar zorgt nonifenol en toxilaten zorgen daarvoor. Het is een soort stof, uh, ja, moet je... Een soort, soort fixeermiddel. Ja, fixeer. Ja, ervoor Om te worden zorgen dat je het in je wasmachine niet allemaal uit die kleding was. Precies, want we ja. willen natuurlijk niet dat uh, als je een mooi blauw truitje kookt... dat dat uh, alle blauw er weer uitlekt. Uh, en daarvoor zorgt het non-nuffinol Maar wij vinden van Greenpeace dat je dit soort stoffen niet meer moet gebruiken. Het is al lang verboden in Europa om het te gebruiken. Hier maken we ook al nog steeds kleding. Dus het kan ook zonder. En het is uh, heel erg hormoonverstorend voor alles wat leeft in het water. Uh, dus ja, dat moeten we gewoon niet meer willen. Nu, nu hebben jullie dat onderzoek gedaan. Je zei, we nemen watermonsters. Maar er staan daar toch al tientallen jaren kledingfabrieken. En er wordt toch al heel erg lang geloosd in rivieren? Of, ja, daarom moet dat nu ook stoppen. We hebben... We hebben... We hebben nu onderzoeken gedaan in China, in Mexico, nu Indonesië. Dat zijn grote textielproducerende landen. En we zien dat die rivieren steeds vuiler worden. Water wordt natuurlijk steeds schaarser. En als we nou ook nog giftige stoffen erin lozen, dan is het helemaal, blijft er helemaal niks meer over. Bijvoorbeeld in China er zijn miljoenen mensen afhankelijk van het rivierwater. Dat, dat vervuild wordt door de mode-industrie. Ja. Nu die Chinese blogger, hè, die, uh, waar je daar ook net over beginnen? Was vorige maand zo'n Chinese blogger, die ja. roept Chinezen op om foto's te, ver, te, te, te, te bloggen van uh, de vervuiling ja. van de Chinese rivieren. Ja, we zien echt in China, ik heb veel collega's uh, daar zitten... Uh, dat er een, uh, steeds meer protest komt tegen, tegen de watervervuiling. En uh, wat we een hele zorgelijke ontwikkeling vinden... is dat we uh, merken dat uh, textielfabrieken... het niet eens meer in het uh, waterloos, in de rivierenloos... dus wat we nog kunnen testen en, en weten wat er misschien een beetje gebeurt... maar dat ze het nu direct in het grondwater uh, pompen. Nou, dat is, dat is ongelooflijk. Uh, we hebben honderd... Uh, Textielfabrieken bezocht uh, afgelopen jaar in China. Um, en dat zijn allemaal verfabrieken. Voor verf heb je enorm veel water nodig. Dus dat, dat grote lozingspijpen moeten daar ergens uitkomen. Bij 90 fabrieken konden we geen lozingspijp vinden. En wij vermoeden dus dat dat direct in het grondwater wordt. Want gebouwd. het moet natuurlijk ergens heen. Ja, het, het moet ergens geloosd worden. Het kan niet zo zijn dat je een verfabriek hebt en geen lozingspijp. Dat kan nee. niet. En hoe doe, doe, doet Greenpeace daar dan het onderzoek? Krijgen jullie toestemming? Krijgen jullie toegang? Um, nou ja, ik kan niet heel erg veel erover zeggen, want het is natuurlijk de veiligheid van mijn collega's uh, is... Nou ja, vind ik natuurlijk... De Chinezen <laughs> luisteren mee. <laughs> ja, dat is, ja, dat is misschien een rare gedachte, maar dat is natuurlijk wel zo. Mm. Um, ja, mijn collega's die, uh, die, die bezoeken die fabrieken, die nemen watermonsters... Uh, die worden opgestuurd naar een laboratorium hier in Europa en die worden nog... Dat heb je ze al. Ja, want ja, dat ja, dat is... ja, jij ja. hebt zelf onderzoek gedaan in China, toch? Oh. Ja, ik ben zelf in de Pearl River Delta geweest. Dat uh, is in Zuid-China. Um, dat is een, een van de grootste uh, industrieterreinen ter wereld. Dat is gewoon alleen maar industrie. Een um, vijfde van onze consumentenproducten wordt daar gemaakt. Ja. En klopt het dat, dat je zeg maar, aan de, bijna aan de kleuren van de rivieren kunt zien... wat voor kleur er in de mode komt, dat qua kleding? Ja, het is, het is, nou ja, elke dag verschilt het. Het is elf rood, of blauw of groen, vaak zwart. Um, dat zijn natuurlijk de kleurstoffen. Maar veel giftige stoffen, die zijn uh, onzichtbaar, die zie je niet, die ruik je niet, die proef je niet. En dat is eigenlijk nog gevaarlijker, ja. want um, nou ja, wat ik al zei, die mensen die drinken, die zijn wel afhankelijk van dat drinkwater. Um, en ja, als je het niet ziet en het wordt er niet uitgezuiverd. Uh, nou ja. Ja. Wie zijn nou de grootste boosdoeners? Want het, zijn het zijn niet allemaal onduidelijke vragen, maar het zijn merken die wij gewoon kennen, die wij ja. ook dragen. Uh, het is zo dat de hele textielindustrie uh, echt uh, uh, op een andere manier moet gaan produceren. Maar we zien nu in Indonesië dat uh, GAP dus, uh, van deze uh, vervuilende producent uh, kleding afneemt. Zij zouden dus ook uh, nu verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen tegen die uh, producent... je moet het anders doen. Het kan anders uh, en doe het ja. dan ook anders. Maar en werk samen met ons daarmee. GAP is een groot Amerikaans merk. Ja. Hebben we hier in Nederland GAP? Ik en ja, volgens wel. mij. je uh, ja. dat is ja. gewoon koop hoor. Oh. Maar de, de, mer de, de andere eh, Nederlandse merken en de, de ketens. Zara uh, ja, en nu... HM en, en, ja. en, en, en noem in, maar op. Twee, sinds 2011 hebben we deze campagne nu. Uh, 17 kledingmerken, waaronder Nike, Adidas, HM, Zara. En ook het Nederlandse G-Star heeft zich aangesloten bij deze campagne. En dat betekent dat ze uh, heel hard werken om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, die gifstoffen uit hun keten te bannen. Um, we zouden natuurlijk willen dat het sneller ging, maar uh, want ook bij deze fabriek in Indonesië zagen we dat ook H&M daar nog steeds uh, produ uh, producten afneemt. Ja, wat raar, want, eigenlijk, want ik heb bij H&M altijd een veel positieve associatie, want die doen ook biocartoon en zo'n fairware lijn en weet ik veel. Ja, H&M is ook wel echt een voorloper in de industrie. Uh, zij zijn op milieugebied uh, heel uh, vooruitstrevend. Uh, ze hebben net hun hele uh, Producentenketen uh, openbaar gemaakt. Dat betekent dus dat het controleerbaar wordt. En dat is een hele ja. belangrijke stap. Nou is natuurlijk die vervuiling uh, aan de andere kant van de wereld, wat voor veel mensen natuurlijk een beetje ook een ver van een bedshow show is, wat het niet zou moeten zijn, hoor, voor alle duidelijkheid. Uh, de ene kant van het verhaal, de andere kant van het verhaal is dat het gif ook zit in dingen die je aan hebt. Ja, dat is heel gek eigenlijk. Ja, dat is iets wat we natuurlijk nooit realiseren. Van oh ja, misschien is het dan, uh, wordt het daar gebruikt, maar we hebben hier misschien er geen last van. Maar ja, dit. Het, het komt ook hier terecht. Um, als je hier kleding koopt, dan is er een kans dat daar uh, gifstoffen in zitten. Ik moet wel zeggen dat als je het draagt, dat het niet meteen uh, schadelijk effect heeft. Uh, of dat je, hè, dat je er ziek van wordt. Maar het is wel heel qua indirect. Um, uh, is het wel natuurlijk schadelijk, want het komt wel in ons water. Als je het weer wast, dan ja. komt het ook weer op die manier in het Precies. drinkwater natuurlijk. Ja. Waar kan je nou zelf op letten? Nou, je kan heel veel dingen doen als consument. Uh, je kan bijvoorbeeld uh, bewuster kleding kopen. Uh, en, en kijken welke kledingmerken uh, beter zijn dan anderen. Als we bij onszelf nagaan... Ik zal, ik, ik zal eerlijk zijn, ik heb daar vanochtend ook een beetje op gelet. Want ja, ik wist dat ik flauw. dit... Je ik hebt wist dat toch een dit? oude... Dat oude ouwe lab omgeslagen. Dat is niet waar. En, en, en, dan zegt, en dan zegt Iels natuurlijk... Nee, dat is heel duurzaam, Janine. dat is goed dat je... Een ouwe lab. Alsof ik hier in een jutezak zit, met op Bentveld. Nee, ik heb er een beetje op... Ik had toevallig, en dat is echt puur toeval... Uh, uh, het boek van Marieke Ijskoten uh, gelezen vorige week. En, uh, en, en dat is een boek dat heet Talking Dress. En dat gaat heel erg over uh, uh, goede, goede kleding. En welke merken wel, wel en niet. Dus ik heb een slechte spijkerbroek aan. Namelijk van Zara. Want Zara is nog niet zo heel erg... op. Zara de... is al wel, wel aangesloten bij ons commitment. Dus... Maar ze... Maar het is niet zo als je... Kijk, de, de textielketen... Ik wil even één klein ding daarover zeggen. De textielketen ja. is de langste en meest ingewikkelde keten ter wereld. Dus he, van de katoenproductie tot nee. aan uh, recycling... Um, is, is dat... He, moet je als kledingmerk uh, heel veel stappen ondernemen... om het duurzaam te maken. Zara heeft dus al een grote stap genomen qua gifstoffen. Hmm. Maar op andere gebieden zijn ze, lopen ze weer achter bij bijvoorbeeld H&M. Ja. Ja, ja. Dus, maar dat betekent ook dat het voor de consumenten verschrikkelijk moeilijk is. Gelukkig, ik zal eerlijk ik denk, zijn, ja. ik, denk er, ik denk aan heel veel dingen... en mijn auto is duurzaam en nou, bla, bla bla, noem maar op. Maar je broek maar is van aan, aan die kleding, ik, ik denk er gewoon helemaal... dit is echt voor mij behoorlijk nieuw, uh, het gedoe over die kleding. Ja, nee, wat, er zijn een paar hele uh, simpele dingen... die volgens mij altijd bij uh, duurzaamheid uh, belangrijk zijn. Koop zo min mogelijk, want... He, hergebruik, koop tweedehands. Als het kapot gaat, maak het dan. Uh, en in de, uh, dat boek van Marike IJscoot, Talking Dress, staat een hele makkelijke shoppinggids. Dus je, die kan je ook online uh, checken. En uh, nou ja, als je dan naar de stad gaat, kan je even checken. Uh, wat is nou echt een duurzame winkel? Waarvan weet ik, daar is in ieder geval meer duurzame kleding. Ja, nou, wij moeten in ieder geval even zorgen dat de, de link naar. Want zij heeft ook een website, toch? Ja, ja we, we de, hebben de, dat dat in ieder geval ook op, op vroegevols.varen.nl komt te staan. Is, en, ja, en, en tweedehands dus. En, uh, uh, uh, uh, ik ben het even kwijt. Wat, wat je ik, wat wil, zeggen? Wil, ja, ik wil iets heel interessants zeggen. <laughs> ik, ik, ik, <laughs> ja, is, is het vooral, want we hebben het nu ook over China en Indonesië. Is het vooral daar of gebeurt het ook in, in, in Zuid-Amerika of Afrika? Nou ja, uh, in China is natuurlijk de grootste uh, kledingproducent uh, ter wereld. Indonesië staat ook in de top 10. Maar waarom wij ons heel erg richten op China is... nou ja als de Chinese overheid nu zal besluiten... om een goed nieuw uh, chemical management systeem, zoals we dat noemen... Uh, in goed Nederlands, uh, in te voeren... Um, dan zal dat ook uitstralen naar de rest van, uh, van Azië. Want heel vaak wordt dat gekopieerd, uh, dat soort uh, beleid. Dus daarom vinden wij het heel belangrijk... dat in China nu die verandering gaat plaatsvinden. En dat gebeurt ook al. Dat is, de regering heeft erkend dat de, uh, het, het lozen van al die gifstoffen niet langer kan. Um, zelfs hebben ze erkend dat er... Daardoor kankerdorpen zijn ontstaan. Dat vind ik een verschrikkelijk woord, maar dat zijn dus dorpen waar het uh, aantal kankergevallen zoveel hoger is dat ze daarvan spreken. Ja. Betekent dat nou dat dan uh, de, de kleding veel duurder wordt? Want verknallen en vernietigen van natuur is zeker op korte termijn lekker goedkoop. Ja, en dat ja. is natuurlijk in heel veel producten gebeurd dat. Ja. Want dat en, merk je wel ja. inderdaad, want ik probeer daar wel bewust mee om te gaan. Maar echt duurzame kleding of die merken die je dan nu hebt die echt heel verantwoord zijn, die ook op die lijst staan, dat is wel prijzig. Ja, je hebt, nou ja, bio-katoen is natuurlijk echt duurder dan, dan normaal katoen. Uh, voor gifstoffen eigenlijk... Uh, wat wij vragen is om bepaalde gifstoffen niet meer te gebruiken... en te vervangen door goede alternatieven. Om heel eerlijk te zijn, dat kost echt nauwelijks iets meer. Dat is, daar heb je het over vijf cent per kledingstuk. Dus daar zitten zit kosten uh, uh, niet in. Wel om die hele keten duurzaam te maken. Dat gaat natuurlijk veel meer geld kosten. Uh, maar ja, je krijgt ook betere kleding ervoor terug... die je misschien niet een maand draagt... maar Vijf jaar in je kledingkast dat zou toch wel uh, revolutionair ja. zijn. Als het is iets de, voor de een hele lange adem. De beste tip is, is eigenlijk om gewoon niet met de mode mee te doen. <laughs> gewoon helemaal niet. Omdat je dan elke keer drie keer per jaar iets nieuws moet kopen. En dat is eigenlijk natuurlijk niet nodig. Als je hele mooie spullen koopt, dan uh, wil je ze waarschijnlijk ook wel langer dragen. En dan komt het vanzelf weer uh, in. Ja. ja. <lacht> ja. ja. ja. Dat, dat, dat is je maar lang genoeg, hoor. <lacht> Oké, okay. Ilse Smit, campagneleider. Giftige stoffen van Greenpeace. Heel hartelijk dank en heel veel succes. Dank De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nog een klein staartje fenolijn dan. Uh, deze melding uh, binnengekomen op 035 6711 338. Dit is Katie Hilleris Lambos uit Wageningen. En de zon schijnt op onze bloeiende wilgenboom. En daaromheen is het één wolk van bijen... en af en toe een aardhommel of een boomhommel. En ik heb ook een wesp erop gezien. Maar de leukste waarneming waren twee dagpaalogen en twee landkaartjes die eigenlijk elkaar de tent uitvochten... om een beter plekje op die bloeiende wilgenboom te krijgen. Dag. Ja, te gek. Over de tentuitvechten gesproken. Heb je die foto gezien? Uh, de, de winnende foto van ja. de fotowedstrijd Interactie. Echt een geweldige foto. Twee meerkoeten die elkaar te lijf gaan. Nou, het zijn echt van die ninja's. Je hoort nog niet zo van dat haar Zo uh, gaan ze elkaar Ho te lijf. Ja, jo, nee, zo ziet het er geluid. wel uit. Ja. Uh, aanstaande dinsdag zijn we weer op uh, TV TV. Uh, we zien hoe, hoe uh, Zweedse korrhoenders hier worden uitgezet. Um, maar goed, hoe, uh, ook al doen natuurorganisaties hun stinkende best om wilde fauna in Nederland te beschermen, er is ook een groep mensen die probeert om wilde dieren zoals dassen en duizards te de de doden. Wie zijn de daders en wat is hun motief? Ja, ik was bij het CWI en onder andere hebben we daar een das, de, uh, die lag daar op de snijtafel, en daar hebben we seksie op gepleegd. Nou, op TV. Dinsdag 30 april, de troonswisseling. Radio 1 is erbij. Van maandagavond half zeven tot dinsdagavond elf uur.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 BMW maakt rijden geweldig. Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op. Lees 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Vijf nummers voor 10 euro. 360 Magazine.nl Italië had een nationaal geschenk voor de Hollander. Wegen de kreuning. Drie jaren, 0% financiering op de Fiat Panda Editionen Cool. Met airco en radio-cd-spieler. Wieso denn die Italiener?